7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. Met in dit uur straks een mooie sportzomer, documentaire over rol van der vlucht. Hij wil met zijn kitevlieger het snelst van de hele wereld zijn. Ton Heerts wordt de voorzitter van de vakbeweging. We horen straks van Heerts wat hij wil vernieuwen aan deze nieuwe club van oude vakbonden. En u kunt ons ook volgen op radio1.nl. Dan kunt u bijvoorbeeld meedoen aan Tijd voor Tijd. De vraag van vandaag is, in welke minuut is de tweede wissel? Het is 31 seconden over 7. Het nieuws met Mark Visser.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 Geweld in de Gazastrook leidde afgelopen maandag weer op. Sindsdien zijn er door Palestijnse strijders... grote aantallen raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn een aantal mensen gewond geraakt. Israël reageert met luchtaanvallen. Daarbij zijn de afgelopen week zeker 15 doden gevallen. De opvolger van de vakcentrale FNV gaat De Vakbeweging heten. Dat is bekend geworden op een bijeenkomst in Amsterdam... waar Agnes Jongerius afscheid nam als FNV-voorzitter. Zij wordt opgevolgd door Ton Heerts, oud-bestuurder van de FNV... en oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA. De FNV kampte de laatste maanden met veel interne strubbelingen. Verschillende aangesloten bonden waren het onder meer niet eens... over het aangenomen pensioenakkoord. Volgens Heerts is die interne strijd met het instellen van de nieuwe vakbeweging voorbij. Ik heb veruit de meeste voorzitters recht in de ogen gekeken de afgelopen week. Weten jullie zeker waar jullie aan beginnen? Want dan weet ik het ook zeker en het antwoord was van iedereen ja. En wie niet mee wil doen in die nieuwe vakbeweging, dat is een vrije keuze. Als het je te snel gaat, kunnen we misschien een beetje gas terugnemen. Maar wat mij betreft gaan we vol speed verder. En op 1 mei 2013 staat die nieuwe toko -bel. Krijgt u nog wat weer. Vanavond overwegend droog. Morgen is het grijs en regenachtig. Het wordt ongeveer 17 graden. Na morgen overwegend droog met kans op een enkel buitje. Temperatuur loopt langzaam weer wat op. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordGeJazz.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het neerhalen van een Turkse straaljager een ongeluk. Zo direct meer daarover van onze correspondent Bram Vermeulen. Eerst het nieuws uit de vakbondwereld. De vakcentrale FNV wordt de vakbeweging. En bij die nieuwe naam hoort ook een nieuwe voorzitter, Agnes Jongerius. U hoorde haar, het vorige uur heeft afscheid genomen. Zij maakt plaats voor Tom Heertz, oud militair, oud FNV-bestuurder en oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Bart Kalpuijs sprak met hem. Meneer Heerts, zojuist zei u in uw aanvaardingstoespraak dat u kort geleden een, bijna uw lidmaatschap van FNV Bondgenoten heeft opgezegd. U heeft een sms'je gestuurd naar Henk van der Kolk met de mededeling Henk, waar ben je toch mee bezig? Nu staat u hier als voorzitter. Wat is er in die korte tijd gebeurd? Nou ja, ik heb verteld dat een van de, de, nou de voorzitter van de Nederlandse politiebond, die heeft mij een week geleden benaderd of ik deze klus wilde gaan doen. Dus je kan dan zeggen van nou ik stap eruit of je zegt nou ik doe volop mee en dat laatste heb ik gedaan. Waar gaat de FNV aan merken dat uh, Ton Heerts de nieuwe voorzitter is? Nou, de vakbeweging, de nieuwe vakbeweging is nu gestart. Ik heb niet zomaar gezegd dat dit misschien de laatste FNV-voorzittershamer is. Dat betekent dus dat we nu echt aan de slag gaan. Structuurgedoe laten we achter ons. Dat begraven we. En we gaan nu weer werken aan de belangen van werkend Nederland. Leden van ons, maar ook niet-leden. En uh, we proberen natuurlijk meteen krachtig in Den Haag over te komen. Daar zullen we heel veel moeten, moeten doen, want heel veel mensen die hebben ons natuurlijk de laatste maanden alleen maar gezien met uh, als een soort vechtende kemphanen uh, die elkaar niks gunden. Die strijdbijl is nu begraven, dus we gaan nu vooruit. Dat weet u zeker, dat die strijdbijl nu begraven is? Dat het nu klaar is met al die interne oprispingen?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 En waar gaan wij concreet aan werken dat dat uh, klaar is met dat structuurgedoe? Nou, ik hoop dat u dus wat dat betreft geen nieuws heeft. En dat u ons uh, uh, wat dat betreft niet uh, belt of aan de telefoon hangt. Er zal vast een keer een ingezonden stukje ergens links of rechts verschijnen. Maar ik hoop dat u van ons hoort uh, rondom de kabinetsformatie met de werkgevers. Dat we daar heel goed mee overweg kunnen om tot akkoorden te komen in het belang, zowel van werknemers als van werkgevers. Maar ik zeg primair werknemers en dat u verder eigenlijk weinig van ons hoort. U heeft in de week bedenktijd die u is gegeven, zeer waarschijnlijk ook gedacht aan het economisch getij. Enorme bezuinigingen die op til staan. Tot in hoeverre is dat een belemmering voor u om die vakbeweging, die nieuwe vakbeweging vorm te geven? Nee, ja, kijk, de nieuwe vakbeweging, maar ook de huidige FNV, die drukt geen euro's. Dus de tekorten blijven de tekorten. Daar komen we alleen maar uit als we met elkaar hard aan het werk gaan. Dat ben ik met werkgevers eens, maar dat, dat snappen onze leden ook. Dat hoeft niemand uit te leggen. Als je een ontslagbrief krijgt, is dat het meest pijnlijke wat je kan overkomen. En ja, wij hopen dus dat de, de gevolgen van de bezuinigingen... dus hoe ga je daar nou mee om, dat we die eerlijk verdelen. Nou, en het lijkt me logisch dat mensen die meer hebben, dat die iets meer inleveren. En mensen die niks hebben, dat we die toch iets uh, gunnen en laten overhouden. Zo simpel is het eigenlijk. Want het is eigenlijk gewoon... In in dit hele land, een verdelingsvraagstuk. Nou, Wij kiezen de sociale kant, we hebben meer met de, de mensen aan de onderkant van de samenleving dan de grootgraaiers, daar zijn er genoeg van, die weten zichzelf wel te redden. Nou, als die nou een pasje op de plaats maken en zeggen van eh, werkend Nederland eh, mag ook iets van onze welvaart mee hebben, Nou, dat hebben ze ook wel, nou, dan zijn we op de goede weg hervormingen moeten. Uh, passen binnen die hervormingen wat u betreft ook, uh, past daarin ook het uh, nieuwe ontslagrecht zoals het kabinet dat voorstaat? Nou ja, ik heb gezegd, kijk dat ontslagrecht dat is een gevolg van iets. Dus laten we nou maar eerst aan de voorkant praten. Hoe ga je die arbeidsmarkt invullen? Ik heb iets gezegd over de regieverantwoordelijkheid van de nieuwe werkloosheidswet wat mij betreft. Daar willen wij mee aan het stuur. Dat moeten de kabinet en de werkgevers de vakbeweging ook gunnen. En aan het eind van dat proces kunnen we dan wel zien hoe we omgaan met ontslag. Kijk, de ontslagvergoedingen... Is geen prioriteit wat u betreft, het nieuwe ontslagrecht? Ik kijk naar, van werk naar werk. En het ontslagrecht is daar een gevolg van. En we gaan niet, zoals ook de werkgeversvereniging AWVN bij monden van Ronald de Leij zei, we gaan niet zeg maar nu zomaar alle rechten verkwanselen. We gaan eerst zorgen dat er ander werk komt. En dat zei een op zich rustig sprekende voorzitter van de vakbeweging, de nieuwe vakbond van de FNV. Viezer Z. Wij gaan naar het Sportzomerdok. Nee, we gaan er even aankondigen. Creatieve geesten die zowel in de wetenschap als de sport excelleren, zijn zeldzaam. Want dubbele prestaties leveren is topsport. Maar Rolf van der Vlucht is er zo één. Op het water probeert hij met zijn kitevlieger het snelst van de wereld te zijn. Met ruimtevaarder Wubbo Okkels bouwde hij een reusachtige vlieger... om groene energie mee op te wekken. U hoort deel 1 van een tweeluik over dubbeltalenten. Ah, hier zijn jullie. Kijk eens. Hoi, Hi. Rolf. Ben je er klaar voor? Jazeker. Het is uh, heel rustig weertje, mooi zonnig. Er staat niet zo heel veel wind op het moment, dus ik verwacht dat we uh, ja, heel rustig kunnen beginnen. En dan rond een uur of twee, dan uh, zou het ietsje op moeten pikken, de wind. Uh, mijn naam is Rolf van der Vlucht. Uh, ik ben werkzaam op de TU Delft als onderzoeksmedewerker. Ik ben ook afgestudeerd op de TU Delft uh, als uh, lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik ben bezig met het ontwerpen van een apparaat om met vliegers windenergie op te wekken. Dus het is eigenlijk een soort windmolen, maar die werkt niet met, een draaiende, met draaiende wieken, maar met een vlieger die in een soort pompende beweging energie opwekt. En een, uh, en een grote lier, waar dus een uh, touw van afgerold wordt. Uh, daarnaast ben ik uh, een kitesurfer die op, uh, ja, in de, tot de wereldtop behoort. En uh, ik sta op het moment zesde op de wereldranking. Waar zijn we hier? Uh, op vliegveld Valkenberg. Dat is een, uh, een vliegveld wat niet meer gebruikt wordt voor de normale luchtvaart, maar uh, ja, wel nog voor wat twee vliegen en, uh, en dus voor ons om ons systeem te testen. Op dit moment is het eventjes de alle kisten van de, van de vrachtwagen af. Tafel met computer zetten we klaar. Dat is zeg maar het, uh, het commandocentrum, als je het zo wil noemen. Vervolgens gaan we de vlieger uh, klaarleggen. En ja, vervolgens zijn we klaar om te lanceren. Maar hoe is zo'n idee eigenlijk ontstaan om met een enorme vlieger energie op te wekken? Wat zal het zijn intussen, 30, 40 jaar geleden, was er een, uh, een Engelsman, uh, Lloyd heet hij, die, die heeft een paper erover geschreven. Um, Wubbo, die heeft, uh, onze baas Wubbo Okkels, die heeft het concept opgepakt en uh, heeft daar zijn eigen interpretatie van gemaakt en is uh, daarmee aan de gang gegaan. En ja, als resultaat daarvan staan wij nu hier aan een dergelijk systeem te werken. Waarom zou dit de toekomst hebben? Uh, de kracht van het systeem is dat je op grote hoogte zit. Uh, windturbines komen misschien tot 160 meter hoog. Uh, wij kunnen met dit demonstratiemodel, wat eigenlijk dus hartstikke goedkoop en klein nog is, kunnen we al tot 400 meter hoog... Uh, boven, uh, op, op grote hoogte, heb je gewoon meer wind. En eigenlijk geldt de regel, als er twee keer zoveel wind staat... heb je acht keer zoveel energie tot je beschikking. Dus dat gaat heel erg hard. Maar je hebt dan niet zo'n zo knots van een mast nodig... en een gigantische fundering om de boel in de lucht te houden. Dus ja, dan zie je pas hoe, hoe onwijs veel uh, kracht eruit komt, kan komen. En ja, dat vind ik wel zo fascinerend... Dat, uh... Dus het is een soort, uh, soort Ferrari, zeg maar, een Ferrari op windenergie eigenlijk. Het is niet helemaal toevallig dat jij in het onderzoek beland bent. Uh, nee, zeker niet. Ik, uh, ben voor mijn afstuderen had ik, het, had ik het idee om met kitesurf aan de gang te gaan. Uh, omdat ik al... Eigenlijk sinds mijn twaalfde ben ik in het water bezig met, uh, met windsurfen, met kitesurfen. Ik heb veel wedstrijden gedaan. En ja, ik had dus het, uh, op een gegeven moment het idee van ja, zo uh, keihard gaan met die vliegers. Uh, ja, dat fascineerde me wel. Ik had het idee van ja, met zo'n vlieger moet je gewoon het snelste vaartuig kunnen worden. Dus ik ben ermee aan de slag gegaan. Uiteindelijk ben ik dus naar Wilbo toe gegaan en gezegd van uh, ja, mag ik hier mijn afstudeerproject van maken? En ja Wibbo was eigenlijk ook direct enthousiast, dus uh, toen heb ik dat zo gedaan. En tijdens mijn afstuderen had Wilbo al gezegd van uh, okay. ja, als je wil kan je blijven werken in dit project uh, na je afstuderen. Dus ja, dat heb ik uiteindelijk gedaan, want het is natuurlijk wel geweldig om van je hobby gewoon uh, je werk te maken uiteindelijk. Dus uh, ja, ik zie het wel een beetje zo hoor. Het is eigenlijk gewoon één grote uit de hand gelopen hobby. Maar ik zie wel, het is wel ook serieus, zeg maar. Ik zeg dat wel zo, maar ik zie het wel echt als een serieus project. Oh, wat heb jij met wind en zeilen en vliegen? Mijn vader had vroeger een paar van die oude windsurfplanken liggen. En dat wilde ik doen. En toen, volgens mij toen ik tien was heb ik het al een keer geprobeerd. Maar was ik nog niet echt sterk genoeg om die, uh, die zware masten van toen het water uit te tillen. Dus vanaf mijn twaalfde uh, lukte dat wel. En ben ik alleen maar aan het, uh, aan het windsurfen geweest. En ja, zo rond, uh, rond 2000 ongeveer uh, kwam het kitesurfen opzetten. Dus het was eigenlijk een hele logische stap om, uh, om dat ook te gaan doen. Wat heeft kiten dat uh, een surfplank alleen niet heeft? Uh, ja, het kites is, is gewoon... Licht, Je merkt het al als je je spullen naar het water brengt. Het weegt gewoon allemaal heel weinig en op het water merk je dat ook. Op het moment dat je die vlieger in de lucht zet, dan trekt hij al een beetje omhoog. Dus ja, je wordt er zelf ook wat lichter van. Als je over het strand loopt, dan kan je al uh, ja, grote, grote stappen maken in plaats van uh, dat je normaal over het strand loopt. Dus het gevoel dat je zo, uh, zo licht bent, zeg maar, dat maakt het wel speciaal. Ja, dat is Can you repeat that, art please? Hey, uh... It's for the audio thing. Just do the meters count. Okay, uh, this is far enough, Antonio. het uh, it's 154 meters. Aard, werkt hij nu? Ja. Helemaal? Ja. Oké. Okay. Gaan we starten, Ja, zeker. we zijn okay. klaar voor. Oké, okay, gaan we klaarmaken om te lanceren. Aard die telt zo af. Oké, okay, uh, komt hij schon? 3, 2, 1, go. Mooie lancering. Kijk, we hebben op het, uh, op het scherm een, soort, uh, een beetje een snake uh, staart... die achter die vlieger aan uh, vliegt. Dus aan die staart kan ik goed zien of de vorm die die vlieger uh, vliegt... of dat een mooie figuur, acht figuur is. En ja, ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben op dit moment. Waarschijnlijk ook doordat het wat rustig weer is... Uh, ja, ...beschrijft die vlieger zijn pad gewoon op een hele mooie rustige manier. Ik ben topwetenschapper en, en topsporter. Hoe combineer je die twee dingen? Het betekent dat je niet altijd alles kan doen maximaal wat je wil. Bijvoorbeeld... Aan het begin van dit jaar stond ik nog tweede op de wereldranking en ik heb een aantal wedstrijden heb ik laten schieten. Uh, omdat ik nu druk bezig ben met voorbereiden voor uh, de eindfase van het project wat ik aan het doen ben. Is dat deels wat jou drijft, die competitie? Ja, op veel vlakken wel. Als ik uitgedaagd word voor een, voor een potje voetbal of, uh, of wat dan ook, dan ben ik gewoon hartstikke fanatiek. Ik vind het heerlijk om competitie te doen en uh, ja, te strijden zeg maar, tegen andere mensen die net zo fanatiek zijn. Want je wilt de snelste zijn. Ja, ik wil sowieso de snelste zijn. Het is ja, op het moment dat er iemand komt om mijn record af te pakken, dan doet dat absoluut iets. En dan wil ik de snelste zijn. Ja. En dit kan gewoon echt iets worden. En... Als iemand het kan bewijzen, zeg maar, dan voel ik me wel geroepen om, dat, om daarmee bezig te zijn, om dat te doen. Voordok van vandaag, waarin uw kitesurfer en ingenieur Rolf van der Vlucht hoorde in een bijdrage van Frederik Melman. Mijn familie van Dave, Chris Berry met Love Trip. Wielrenner Franco Pellizotti is de nieuwe kampioen van Italië. De coureur kwam na 254 kilometer solo over de meet. Op 20 seconden van Pellizotti werd Danilo Di Luca tweede. Moreno Mozeg eindigde achter dat ervaren tweetal als derde. Pelizzotti, hij is 34, maakte in mei van dit jaar zijn rentree na een dopingschorsing. Hij was door de internationale wielrenunie UCI bestraft op basis van afwijkende bloedwaarden in zijn biologisch paspoort. En nu dus de nieuwe kampioen van Italië ja, we het hebben over Syrië en Turkije. Want het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het neerhalen van een Turkse straaljager een ongeluk. Correspondent Bram Vermeulen, uh, hoezo een ongeluk? Wat zou dat inhouden? Ja, die woordvoerder zegt uh, dat het de mannen die bij het luchtafweergeschut geschud zaten, niet hebben geweten dat het hier om een Turks toestel ging. Uh, dat ze alleen maar hebben gedaan wat ze dienen te doen in geval van, van een schending van het luchtruim. Oftewel, als wij een. ...onbekend object, een vliegtuig, het luchtruim zien binnenkomen... ...dan kunnen we maar één ding doen en dat is de trekker overhalen. Dat is een ongeluk, dat is geen vijandige actie, benadrukt die woordvoerder. Ja, wat je nu hoort toch aan beide kanten, dat nog Turkije, nog Syrië uit zijn... op een militaire confrontatie tussen beide legers. Er wordt gebeld over en weer, er wordt gezamenlijk gezocht nog steeds naar die twee piloten... En tegelijkertijd hangt boven de markt het ongemak, de spanning van de afgelopen maanden tussen deze twee landen. Het oproepen bijvoorbeeld door de Turken tot het aftreden van Assad, de vluchtelingen, de Syrische vluchtelingen in Turkije en dit soort incidenten. Turkije gebruikt al steeds grote woorden om de situatie in Syrië af te keuren. Tegelijkertijd weet het ook niet zo goed wat ze moeten doen. Ja, want eerder spraken we, spraken we met jou, Bram, over het, het feit dat de Turken zich zouden gaan beraden op een wat zij noemen een gepaste reactie. Maar als dan dit soort uh, excuses, verklaringen komen, neemt dat misschien wel een beetje de spanning weg waar de afgelopen 24 uur toch rekening mee werd gehouden? Ook in de regio, door Irak bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, Irak die, die heeft vandaag toegevoegd... dat dit soort incidenten ontzettend gevaarlijk zijn... voor de stabiliteit van de regio. Uh, de, de Syrische woordvoerder spreekt nu over een ongeluk... Uh, maar heeft het nog altijd niet over excuses. En misschien draait het daar nu wel om. Hè? Dit soort, bij dit soort incidenten uh, spelen eer en trots natuurlijk ook mee. Uh, die formele excuses vanuit Damascus, die zijn er niet. Waarschijnlijk, waarschijnlijk komen die ook niet. Omdat het er ook op lijkt dat de Turken, het Turkse vliegtuig... Fouten hebben begaan. Die zijn namelijk dat Syrische luchtruim binnengekomen, althans, dat zeggen, ze, dat zeggen ze in Syrië en de Turken onderzoeken dat op dit moment. En daarmee zijn ze dus zelf een fout begaan. Onhandigheden zou je kunnen zeggen van beide kanten op een zeer gevoelig moment. Het is allemaal moeilijk om zoiets te negeren, zei de Turkse president Gül vandaag. Hij bedoelt, het is erg moeilijk om in dit soort gevallen geen gezichtsverlies te leiden. En in dat ongemak zitten, denk ik, Turkije en Syrië nu allebei gevangen. Uh, de Syrische bekentenis had het om een ongeluk ging, uh, verlicht misschien de pijn. Een beetje, of het genoeg is, dat moeten we dan maar zien. En die piloten zijn nog niet gevonden? En aan die piloten wordt nog steeds... Gezocht, gezamenlijk dus. Uh, uh, ja, die liggen toch al uh, 24 uur in het water. Ik denk het al moeten schieten. Kran Vermeulen, correspondent in Turkije. Dank je wel. En daarmee komt een einde aan dit deel van de sportzomer. Het gaat natuurlijk verder tot 11 uur vanavond straks. De kwartfinale, de derde kwartfinale Spanje-Frankrijk. En tussen half acht en acht is er boekenzomer met uh, Wim Brans. Wim, goedenavond. Wat, wat gaan jullie doen? Ja, goedenavond. Uh, ik zal zeggen wat ik uh, ga doen... Maar dat ga ik doen aan de hand van de vraag die jullie van me krijgen. Uh, het is 24 mei 1995. Ajax, AC Milan. Dat is de finale van de Champions League. 44ste minuut. Wat doet Louis van Gaal? De beroemde karatentrap. Dat is 10 punten voor jou. Dat is de karatentrap van Louis van Gaal. Ik ga straks, na half acht, praten met Maarten Mol. Maarten werkt voor het uh, Parool. Hij is cultuurjournalist van het Parool. Hij schrijft recensies, hij heeft een prachtig boek gemaakt. Wat een goal. En dat is een kleine kanon van het moderne voetbal. Aan de hand van uh, alle minuten, alle denkbare minuten uit een wedstrijd. En dan heeft hij de meest markante genomen. Dus ik zal er straks nog een aantal voorbeelden van nemen. De omhaal van Van Basten, nou ja, Panenka, De Zoon van de Wind. Kortom, stel je die film voor, want die kun je je voorstellen... en je hebt iets prachtigs. Dat straks, na half acht. Wat een goal met Maarten Mol. Maar we krijgen nu eerst het nieuws met Mark Visser.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 En op het Meer bij het eiland Pampus, is een zeilboot gezonken. Acht mensen waren er aan boord van het schip. Door de hoge golfslag liep de zeilboot vol met water. De boot zonk daardoor en opvarenden kwamen in het water terecht. We zijn alle acht gered. Zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Boekenzomer. Hier is Wim Brands. Ja, en... Tot acht uur in die boekenzomer, te gast Maarten Mol. Maarten is journalist bij het Parool, cultuurjournalist. Hij schrijft uh, recensies, hij schrijft over literatuur. En hij maakte een prachtig boek, een kleine kanon van het moderne voetbal. Wat een goal. Welkom Maarten. Heb... Je hebt, nou, vertel maar, wat heb je precies gedaan en wanneer kreeg je het idee? Um, ik kreeg het idee vorige zomer. Uh zomervakantie was ik in Frankrijk. En ik zag op een gegeven moment uh, een, een, een auto met daarachterop een sticker van saint Etienne. En ik moest onmiddellijk denken aan Michel Platini, die daar, uh, die daar groot is geworden. En um, toen ging ik me opeens herinneren wat Platini allemaal had gedaan. Hij heeft het uh, winnende doelpunt gemaakt in een Europa Cup finale in 1985. En hij heeft bijvoorbeeld uh, een doelpunt gemaakt in de EK-finale van 1984. En hij heeft Nederland een keer naar huis geschoten in de kwalificatie voor een, voor een WK. Dat wist je allemaal tegelijk? Te, te, te ja, dat hij dat had gedaan. Ja, Dat is dan het reservoir van nutteloze kennis dat bij mij eh, boordenvol met dit soort eh, dingen zit. Uh, je hebt er verder niks aan, behalve dan voor dit boek. Maar toen dacht ik van in welke minuten heeft hij dat gedaan? En dat had ik natuurlijk niet helemaal paraat. En toen ben ik, terwijl mijn vrouw en kinderen in het zwembad lagen... heb ik een schriftje gepakt en heb ik uh, de meest memorabele... Uh, momenten uit het moderne voetbal opgeschreven. en geprobeerd pro daar een minuut bij te vinden. En bij sommigen lukte dat. Bij de meeste niet. Maar ik had in ieder geval een hele lijst met. Uh, momenten. Toen heb ik de uitgeverij uh, gemaild. waar ik eerdere boeken had uitgegeven. Thomas Rapp. En die vonden dat een, uh, een heel goed idee. En toen ben ik de minuten bij die momenten gaan zoeken. Ja, waardoor je dus zeg maar de hele wedstrijd. een hele wedstrijd ja. reconstrueert. Ja, van de eerste met... tot de negentigste minuut. met verlenging. Met en, verlenging. en strafschoppen. En de strafschot ja. en dan de meest gedenkwaardige minuten eruit. Ja. Laat, laten we gewoon eens even met het boek gaan aan de kant schuivend. Pak eens een moment, wat nu meteen bij je naar boven ja, komt. Ja, wat, de 43ste minuut. en Dat is dan uh, Gert Muller die de 2-1 uh, tegen Nederland scoort in de WK-finale. En dat is ook een beetje het, moment, het, het beginpunt van het boek. Ik was toen acht jaar... Uh, ja, ik, ik was nog niet over, overmand door verdriet, want ik was eigenlijk nog iets te jong. Maar vier jaar later, toen Mario Kempes ons uh, in Argentinië de das omdeed... toen zat ik jankend voor de televisie. Dus ik ben 74 is dan het startmoment voor het boek, zeg maar. En Gert Müller, ja, die heeft het allemaal uh, aangejaagd. Maar, maar hoe, heb je het, hoe heb je het precies samengesteld? Want je herinnert je dus heel veel. Ja. Er kwam ook heel veel jeugdherinneringen natuurlijk naar boven. Ja. Goed, dat schrijf je allemaal op, maar dat moet je ook allemaal gaan controleren. Ja, dus... Uh, toen ik thuis kwam, heb ik dus... aan de hand van al die momenten in het schriftje... heb ik de minuten gezocht. Dat kan via de site van de UEFA, van de FIFA. De, hè, alle WK-doelpunten. Alle Europa Euro Euro Euro doelpunten zijn allemaal gedocumenteerd. En daar staat een minuut bij. Um, nou, dat zoek je allemaal op. En dan denk je dat je heel veel hebt. Maar dan heb je eigenlijk nog maar een derde. En die... Twee derde, die moeten dan nog gevuld worden. En dan kom je natuurlijk uh, terecht bij doelpunten... waarvan je wel wist dat die er waren, maar die je nog niet hebt opgeschreven. Dus je gaat al die lijsten door, alle WK's vanaf 74, ga alle wedstrijden langs om te kijken wat is daar gebeurd... en weet ik het nog, bijvoorbeeld de vrije traf van Rivolino tegen de DDR. Staat een muur... Wacht even, de vrije traf van Rivolino tegen de... Wanneer? Ja. ik ken ze niet allemaal uit mijn nee, hoofd. Nee, maar goed, tegen, er staat een muurtje. Ja, er staat een muurtje en dan komt een Braziliaan in dat muurtje staan. Dus dat zie je heel mooi. Een, een blauwe muur. De DDS speelt in blauwe shirts. En er komt een gele meneer in staan. Valdo, Valdo Rimo, nou, Ik weet niet precies hoe die heet. En Revelino staat klaar voor die vrije trap. Die komt bij de bal. Die Braziliaan laat zich vallen. Er ontstaat een gat in de muur en Revelino schiet die bal door de muur. Krooi staat op de doellijn en denkt, wat krijgen we nou? En die bal vliegt zo'n doel in. 1 over voor Brazilië. Eindstand. Dus dat weet je dan wel, maar die had ik dan niet opgeschreven. En dan heb je weer een minuut erbij. Valt er veel terug te vinden uh, via YouTube bijvoorbeeld? Ja, bijna alles is uh, terug te vinden. Ja. En uh, nou ja, je gaat dan al die lijsten langs. Je praat met vrienden, met kennissen van uh, weet jij nog wat. En, en... Er zijn natuurlijk ook hele mooie, hele mooie voetbalmomenten... waaraan bijvoorbeeld weer een persoonlijke herinnering verknoopt uh, zit. Net ja. had je er al een, hè? acht jaar oud. Dan ja. Dan was je nog... Ja. Ja, dat schrijf ik dan in het, in het voorwoord. Uh, ja, natuurlijk, uh, het doelpunt van Rats, uh, het begin van het EK, van 88. Ik zat met mijn broers te kijken, we hadden allemaal een oranje shirt aang aangetrokken van een zaalvoetbalvereniging. Er staat stil. veel maloot voor de tv. Waar en... speelt zich dit af? Hier in Amsterdam, <coughs> op de Linnaeusstraat. Ja, en dan verlies je Die shirts hebben we nooit meer aangetrokken natuurlijk, maar dat... Moment. Welke club was je fan? Ja, dat is een domme vraag. Ajax. Feyenoord. Feyenoord. Maar wacht even. Je zit in Amsterdam. leg dat even uit. Uh, het verhaal, ik heb drie broers. Wij woonden in de Achterhoek. Um, en we zaten... Zo gaat het verhaal, hè. Je moet het nooit doodchecken, dus ik heb het nooit, nooit, nooit uh, gevraagd aan mijn moeder. Want dat is de persoon uh, waar het om draait. We zaten met vier te kraaien voor de televisie en te schreeuwen en te doen... En heeft mijn moeder gezegd, jullie twee zijn voor Feyenoord... en jullie twee zijn voor Ajax. Dus mijn jongste broer en mijn oudste broer zijn voor Ajax. En de twee middelste zijn voor Feyenoord. Het is ook altijd zo gebleven. Altijd zo gebleven. en Sterker nog, ik woon nu op het Park de Meer... Dus waar het oude Ajax-stadion heeft uh, gestaan. Welke, wel, welke, welke feyenoord moesten moest uh, voor jou meteen uh, in? Ja, eigenlijk de Overkindval. Hè, de 2-1 in de Europa-cup-finale van 1970. Maar die valt voor het uitgangspunt van het boek. Dus die staat er niet in. Eddie Treitel en de mail. Ja. Ook van voor, 74. Die staan er helaas. De, misschien ooit bij een vervolg. Voor de mensen die nu luisteren. Jonge mensen misschien die dat niet weten. Is dit ook thuis te zien op, op via YouTube, de mail van Treitel? Nee, dat weet ik niet, want die heb ik niet... Uh, ik wist nee, dat maar, die heb, daarvoor... je, heb je hem wel, heb je hem wel op nee, nee, maar heb nee. je hem... Een... Niet opgezocht, nee. Kun je het even beschrijven voor de mensen die het niet weten? Uh, Eddie Treitel, Doelman van Feyenoord. Uh, ik weet niet precies in welke wedstrijd het was. Schiet de bal uit. Uh, er komt een meeuw, heel laag overgevlogen. en Eddie schiet de bal tegen de meeuw aan. Meeuw valt uit de lucht. Dood. Wat is de mooiste voetbalroman die je trouwens gelezen hebt? De mooiste voetbalroman? Ja, dat zijn jeugdromans. Daar kan het namelijk wel. Ja? Maar... Uh... Maar een volwassene roman over voetbal is, is heel, uh, heel moeilijk. Ik, ik, het is wel geprobeerd, maar ik kan me niet... Uh... Waarom zou dat zijn? Heb je een idee? Dick Hornby heeft het gedaan, hè? over ja. Arsenal. Ja, het Viva Pitch. Viva Pitch. Ja, maar het is ook meer een soort memoir. Het is een hele persoonlijk verslag van zijn liefde voor Arsenal. Ja. Um, nee, ik weet het niet. Het is... Het is... Maar baseball bijvoorbeeld wel. Ja. ja. Heel veel mooie baseballromans. Ja, maar het is toch vooral in Amerika, dat is toch een hele andere traditie daar. Sport en, en, en werkelijkheid. Zou jij het willen proberen? <laughs> daar overval je me mee, Wim. Uh, ja. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Ik, uh, ik ben er wel een beetje huiverig voor. Het is... Het is lastig, hè? Met het is lastig. Ja. Het, ook, is het ook niet omdat zeg maar, het spektakel eromheen vaak belangrijker is dan, uh, dan, dan, dan de wedstrijd zelf? Vergeleken met baseball bijvoorbeeld? Ja, en ik denk dat dan, dat dan een voetbalroman die zich afspeelt bij de amateurs. Uh, qua dramatiek. dat daar veel meer in zit dan, dan het leven van een prof. Dat we toch wel een beetje, een beetje kennen met de vrouwen en de bezige hoofdstraten. Ja. We gaan luisteren naar uh, Jamie Liddell en dan praten we zo verder. Multiply. Ja, en dit is de boekenzomer op Radio 1. En dat was Jamie Little met Multiply. En ik praat met parooljournalist Maarten Mol over Wat een goal. Een kleine kanon van het moderne voetbal. En dat is dus samengesteld uit uh, de meest bijzondere minuten uit de voetbalwedstrijd. Alle minuten. Alle minuten, hè? Dus... Alle minuten. En daar een markant moment bij. Precies, Maarten. En, dat... en, dan, en dan ga ik je gewoon gelijk weer testen. Wacht even. De mensen thuis kunnen ook meedoen. 49e minuut, 30 september 2006. Charlton Athletic tegen Arsenal. De volley van Robin van Persie. Nou, dan heb ik haar al een hele mooie voorzet gegeven. Wat doet hij precies? Lees maar even voor eigenlijk. De volley van Robin van Persie. De bal wordt van rechts hoog teruggelegd op de rand van het strafschopgebied van Charlton Athletic. Robin van Persie loopt in. Maar er staat een Charlton-verdediger die de bal weg wil schieten. Van Persie ziet dat, zet af en neemt de bal... terwijl hij door de lucht zweeft. Een volley. doelman duikt nog, maar dat is om er nog enigszins goed uit te zien. Hij is volstrekt kansloos. De bal verdwijnt knalhard in de kruising. Doelpunt van de maand september van het jaar 2006. Misschien wel de mooiste van Van Persie. Er staat ook een, een moment in, dat kan ik uit mijn hoofd citeren... want dat heb ik al heel vaak op internet opgezocht. En als je dat... Uh, Opsomt, dan is het bijna een, een, een gedicht. Nico Scheepmaker, legendarische journalist... zou er vroeger een gedicht van hebben gemaakt. En jij weet nu waarschijnlijk meteen welk moment erbij hoort. Het gaat, het gaat als ik het goed heb, als volgt. Kruif. Nee, Olsen. Kruif. Olsen. Goal. Ja. Wat is dit? Dat is die beroemde strafschop in, in tweeën van Kruijf van en, en, en Jesper Olsen tegen Helmond Sport. Ja, strafschop, maar hij paast hem eerst. Ja, uh, Olsen komt inlopen, geeft een tikje naar links. Uh, dan komt Kruijf van buiten 16, die legt de bal weer terug. En Olsen loopt de bal eigenlijk in het doel en de keeper staat erbij en die denkt, wat is hier aan de hand? Maar het is een geldig doelpunt. Er staan meer van dat soort momenten in. Hè? Dit ja. moment bijvoorbeeld. Heb je ook, kun je ook vertellen hoe dat. Hebben ze dat van tevoren dat hebben ze afgesproken, natuurlijk? Ja, want Cruijff uh, gaat na de wedstrijd in gesprek met Hugo Wolken. En legt dan uit. Uh, uh, waarom ze dat zo gedaan hebben. Ook omdat het. Uh, ik geloof dat het even uit mijn hoofd. Het is, het, is, het is vlak voor kerst en dan wil je de mensen wat geven. Ja, precies ja. toch. <laughs> en, ja, en, is... en ze hadden het opgezocht ook volgens mij, hè, dat het reglementair kon. Ja, ja, ja. En wat dan weer jammer is voor Cruijff, het was niet uniek... want de Belgen hadden het ooit op IJsland een keer gedaan, een aantal jaren daarvoor, En dat was ook gelukt. Dus helemaal uniek was het niet, maar in Nederland wel. En Hij wist ja, dat niet, dat die Belgen? Dat, dat... weet ik niet, dat denk ik, dat denk ik niet. Van Persie had je hier ook. Ja. Een van de spelers die nu tijdens uh, het EK absoluut niet uit... uit, uit, uit, uit de verf kwam, nee. nee. Heb je ook gedesillusioneerd voor de televisie gezeten of niet? Nou, ik ben niet meer dat ik, uh, dat ik na een nederlaag van Oranje... Uh, luidvloekend door het huis loop. Het is meer, dit was echt berusting, want het was zo... Uh, het hele toernooi was zo dramatisch. Het, het, ja. dus, er stond vandaag in de NRC een heel groot verhaal over. Een soort reconstructie over wie er allemaal tegen wie was. Ja. Nou, de beerput is nog niet, nog niet helemaal uh, voor ons ontsloten, hoor. Dat, uh, er komt nog meer... Denk je? Nou, dat denk ik wel, ja. Het zat, als ik iedereen goed uh, heb beluisterd, zat het echt helemaal fout. Ja, Robben die tegen van Marwee gaat schreeuwen... Van de Wiel die altijd buiten de wedstrijden met zijn oordoppen op zit... om naar muziek te luisteren. Huntelaar die de boel traineert. Van Persie die een uitzonderingspositie inneemt... door niet met de pers te hoeven praten... Ja. En wat gaat er dan fout? Het gaat fout dat er, dat er geen eenheid is. En wat er in Zuid-Afrika wel was. Uh, en dat ontbrak nu. Men, men wilde niet voor elkaar werken. Dat was een beetje het... Het uh... is toch prachtig materiaal voor een boek ook? Ja. ja. Ik bedoel, meer drama kun je bijna niet wensen. Nee. Nee, nee. Het dramatische punt is dan dat je ze met 3-0 van Porto moet laten winnen. En dan misschien nog Europees kampioen laat maken. Dan heb je een mooie roman. Even terug naar je boek. Toen ik net zei van een, een moment, toen had jij Wat had je? Brody? Brolin. Brolin. Thomas Brolin. Het, het Zweedse knuffeldier. Klein, klein gezet mannetje. Dat in 1994 een, een, een heel mooi doelpunt maakte. Uh, moet ik het beschrijven of moet ik het... Wat je wilt. Uh, ik zal het proberen te beschrijven. Er staat een muur van Roemenië. Dat uh, was het tegen Roemenië. Je moet je eigen boek dan ja. controleren. Weet je niet Precies. op een gegeven moment ook <laughs> totaal gestoord van alles wat je aan het opzoeken was en alle lijstjes? Die ja, want ik had natuurlijk veel te veel. En er is dus een heleboel weer uitgegaan. En wat ik dacht erin zat, wat eruit moet er weer in. En ja, op een gegeven moment word je, word, je, word je een beetje dol van. En dan denk je dat je compleet bent. En dan kom je met iemand te praten en zeg je zegt, ja, maar dat zit er natuurlijk ook in, hè? Shit. <laughs> weer, uh... Ben je al de mensen van de sportredactie uh, nee. van het Parool op het matje... Geroepen, nee. die zeiden dat het niet klopt? Nee, nee Roemenië-Zweden was het in 1994. Uh, Zweden krijgt een vrije trap. Lees maar voor, Het is een mooi, mooi verhaal. Ja. Uh, Brolin heeft het ook niet zelf verzonnen. Stefan Schwarz staat achter de bal. Vrije trap voor Zweden. Aan de rechterkant, vijf meter voor het strafschapgebied. Stanford Stadium in San Francisco. Zweden-Roemenië, kwartfinale WK 1994. Thomas Brolin, het nationale knuffeldier van Zweden... loopt op het strafschopgebied van Roemenië in. Gaat naast de Roemeense muur staan. Krijgt een duw van Ilie Dumitrescu. Schwartz staat zo dat hij de bal of op het doel zal schieten... of bij de tweede paal gaat liggen. Begint aan zijn aanloop. En komt nog sneller Roemeen voor Brolin staan. Dat Brolin niet opspringt of wegloopt... en dat de bal dan precies daar langs de muur vliegt... met alle gevolgen van dien. Maar het is precies wat Brolin wil. Wil, nu let niemand op hem. Schwartz is bij de bal... Stap eroverheen. Hakan Milt, die ook in de buurt van de bal staat, loopt in... en speelt de bal met gevoel recht vooruit. Rechts langs de muur. Brolin, die achter de muur staat, loopt achter de muur langs... en pikt de bal van Milt op. Op vijf meter schuin voor doelman Florin Prunea is hij bij de bal. Schiet de bal diagonaal in het dak van het doel. Een werkelijk schitterend uitgevoerde, ingestudeerde, vrije trap. En dan is het leuke van het boek dat je vier jaar later in Argentinië, of, uh, op het WK in Frankrijk, Argentinië-Engeland... in de achtste finale, dat uh, Zanetti eigenlijk precies hetzelfde doet. Het is een soort kopie van het doelpunt van Brolin. Dat maakt het schrijven van zo'n boek ook leuk... dat je bepaalde parallellen ziet. En nog leuker is dat je dan erachter komt... dat voor die bal van Brolin het al een keer is gedaan door Standaard Luik. Met Ari Haan in de ploeg, die bijna ook zo'n doelpunt maakt. Nou, sommige uh, uh, doelpunten worden ook, of bewegingen, worden voor altijd gekoppeld aan een, aan een, aan een voetballer. Hè? Ja. Weet je over welke voetballer ik het nu heb? Bijvoorbeeld? Uh, matje. matje. Ja, de hakbal. De hakbal ja, van en, matje. Ja, ik moet ja. Het even zeggen, ik zit net voordat ik hier de, de studio binnenwandel: even een kop koffie in de buurt te drinken, ja. met je boek bij me. En een man vraagt: uh, Wat is het, wat een die Kende, geloof me echt, ik heb het op hem uitgetest. Heel veel minuten wist hij ja. precies hoe en wat. Matje, de hakbal. Uh, er rookt op finale in 87, uh, Bayern München SF Porto. De, uh, Porto speler gaat door, Juari was, als geloof ik, tot op de achterlijn. Geeft de bal voor de bal, komt eigenlijk een beetje achter Matje terecht en hij kan zich omdraaien en schieten. Maar wat hij doet is eigenlijk nog veel genialer. Hij met de rug naar het doel hakt hij de bal in het doel. Waarop Theo Rijsma zegt: Wat een goal! Precies de, precies de tekst die hij een jaar later ook zal zeggen als Van Basten scoort in de EK-finale. En die jij vervolgens gebruikt voor je en boek. En die ik vervolgens gebruik voor het boek, ja. Maar die, dat is ook een, ook een, ook een begrip geworden, hè? Een, een matje. Ja, een, een hakbal. Een ja. hakbal. Ja. Maar heb je hem nog vaak gezien daarna? Nou, ik heb hem voor dit boek nog wel. Uh, nee, maar nou, maar... Ik bedoel dat die toch gekopieerd wordt door uh, voetballers? Ja. ja, geregeld. Maar zoals het gaat met kopieën. Het origineel is altijd mooier. Je hebt de beroemde solo van Maradona in de WK-finale wk van 86. Die is ooit eens langs een... Engelse. Tegen de, tegen de, Engelse. de Engelse. Ja, dat hij dus echt door die hele ja. drie, vier man... Ja. drie Pieters en twee Terry's gaat hij voorbij. Dat ook wel grappig om... Kijk, dit eh, is goed. Daar gaat als je het aan het analyseren bent... Zijn ja. er, van die vijf zijn er drie met de voornaam Peter en twee met de voornaam Terry. Maar als je die solo... Die is wel langs een solo gelegd van Messi... En dat leek natuurlijk heel erg op elkaar. Maar dan legt Messi dan toch af tegen Maradona. Uh -huh. Daar is over Maradona. Hij staat er natuurlijk ook in met, met, met de hand van God. De hand van God, ja. Ja, ja. ook een, uh, een theorijs van weer die meteen zei van... Uh, scoort hij met de hand? Ik denk het wel. En zowel de grensrechter als de scheidsrechter die hebben het niet gezien. Maar Theo wel. Dat is je favoriete... Uh, nee, mijn favoriet is eigenlijk even Everton Napel. Die, uh, die het Volksparkstadion is van Oranje. Uh -huh. De EK-halve finale van 88. Ook momenten, want ik begon... Uh, ik, vroeg, uh, ik vroeg straks aan, uh, aan de presentatie in Hilversum uh, even... Wat gebeurde er in de... Welke Elke minuut was het? 44ste. 44ste. 44's. ajax in Milan, de karatentrap van, uh, van, van Louis van Gaal. Maar de allermooiste karatentrap die erin staat is natuurlijk van... Uh, Erik Cantona. Ja. Ja. ja. ja. die werd geprovoceerd door. Hij kreeg een rode kaart in, de, Engeland, in, in, in, in Engeland in in de in de league wedstrijd kreeg hij een rode kaart. Liep van het veld werd geprovoceerd door een supporter van de tegenpartij, van Crystal Palace. Ik heb later Jan Mulder nog wel eens commentaar horen geven op die beelden. Die, volgens mij kreeg hij een bekertje thee in zijn gezicht uh, geworpen. Dat heb ik niet op de beelden gezien. Kijk maar Het verhaal gaat, dat, dat, hij werd in ieder geval wat naam geroepen. Dat in elk geval. En dat zinde meneer niet en die ging toen met twee benen gestrekt over de boarding. Uh, ja, <laughs> tegen dat die man aan. En, en uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, en daarna zei hij ook nog weer iets, iets, iets, iets onvoorstelbaars op de persconferentie van... De, de meeuwen vliegen achter de trollen aan voor de sardines. Heel, iets heel raar, staat, staat ook in het boek, in het Engels. En, dat, en dan zei hij zei dankjewel en liep weg. En Volstrekt onafvolgbaar, de filosoof Erik Cantona. Ja, die overigens toen die bij uh, Manchester United uh, begon spelen. Ken je dat verhaal? Um, dat ze dan vroegen, waar hou jij van? En uh, toen had, zei hij ook van, nou, waar die van in? Maar het was natuurlijk ook een beetje een dikdoende. Ja. zei hij ook dat hij uh, van Rimbaud hield... Maar de mensen United-fans, die, uh, die hadden gewoon die hadden, die hadden, die hadden, die hadden, Rambo. En hij kreeg allemaal Rambo-video's <laughs> <laughs> kreeg die vervolgens toegestuurd. Ja, heel anders. Dat is, nee, ja. maar dat is toch geweldig? Ja, ja. <laughs> dat ja. zal, hem, zal hem leren. En dat hadden ze in alle, alle, alle oprechtheid gedaan, uh, gedaan. Omdat ja. ze dachten, dat is wat die, wat die man, uh, wat die man uh, leuk vindt. Waar hij van houdt, ja. Ik zou nog één stukje van je willen. Want dan gaat het natuurlijk ook om, om dingen die vergeten worden... Want ja. dit zijn allemaal dingen die we de hele tijd lijken, die we ons houden. Het mooiste vergeten doelpunt. Ja, ja. Ook uit een Europacup finale. De Champions Je weet het ook al In 1997, ja. 64ste minuut. Ja, op de avond trouwens dat ik mijn eerste stukje ging maken voor het parool. Wat was dat voor stukje? Weet Over een golfer in, in Eindhoven. Hij is niet doorgebroken. Je eerste stukje. Wees dit dan ook voor... Um, ja, 28 mei 1997, Borussia Dortmund Juventus, finale Champions League Olympiastadion München. Het mooiste vergeten doelpunt. Het staat 2-0 voor Borussia, twee doelpunten van Karl-Heinz Riedle Dan aanval Juventus. Voorzet Alain Boksic. Alessandro Del Piero komt bij de eerste paal voor zijn man. En hakt de bal in de lucht achter zijn standbeen langs achter de verbouwen keeper Stefan Kloos. fabelachtig doelpunt. 2-1, Ansloes Zeven minuten later maakt de jonge invaller Lars Rieken... met een schitterend lopje 3-1 voor Dortmund. Dortmund wint de Champions League en het doelpunt van Rieken... wordt tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van Borussia Dortmund... uitgeroepen tot doelpunt van de eeuw. Wie heeft het nog over die goal van Del Piero? Avond dat je je eerste stukje maakte. Heb jij tijdens deze EK al momenten gezien... minuten <coughs> die... Nou, een, een, een, een moment was natuurlijk die bal bij engeland oekraïne die, die niet werd toegekend. Maar die zit er al in, want dat is twee jaar geleden met Lampard ook gebeurd tegen Duitsland. Wat ik wel eh, opmerkelijk vond, was de, het eerste doelpunt van Duitsland tegen Nederland. Dat Schweinsteiger door de as van het veld kon oplopen en 20 meter voor zich Gomez zag, dan maar de bal gaf. Totaal niet gehinderd door wie dan ook. En Gomez scoorde het doelpunt. En dat deed me dan weer herinneren aan het doelpunt van Robinho. Eh, nederland brazilië van twee jaar geleden op het WK. Die het ging ook door de as. Hij kreeg de bal aangespeeld dwars door het midden. En scoorde 1-0. Alleen wonnen wij toen van Brazilië. En nu verloren we van de uitstond. Het grappige is natuurlijk, jij kunt gewoon geen wedstrijd meer zien... zonder dat je al die minuten door je ja, hoofd krijgt. dat he? is wel jammer, ja. Je <laughs> moet goed opletten. Ja, ja. Maar, ja. Dat, is toch, dat is toch zo? Je zit de hele tijd gewoon met je... Nou, ik zal even klappen dat ik voor in, het, in mijn exemplaar thuis... al briefjes heb, heb zitten met, met, met, met, met, met momenten die ik ben vergeten... en ook momenten die, die er nu bij komen. We gaan even naar Hilversum. We gaan naar Deborah... Blekkenhorst of Robert Mede, want ik weet niet wie er nu zit. Of Om... allebei. Of allebei. allebei. Ook, ja, zeker. allebei. Jullie zitten er allebei. Wat gaan jullie doen straks? Wij volgen uiteraard Spanje-Frankrijk, de derde kwartfinale op dit EK. En onze vrienden van de avond zijn Vera Bergkamp, aanstormend kamerlid... sportjournalist Thijs Zoddeveld en Stanley Menzo. Dat na acht uur. En wij zijn er volgende week zaterdagavond weer. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Zometeen om kwart voor negen in de derde kwartfinale Spanje-Frankrijk. Morgen de laatste kwartfinale Engeland-Italië. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kom op zondag 1 juli naar de Dordse Boekenmarkt. Met bijna 600 kramen in de historische binnenstad van Dordrecht. De evenementenstad van 2012. Kijk op